Jennifer ben voor Okkeloen met het NOS Journaal. Op Curaçao is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid... bij de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries. Hij zou een leidinggevende rol hebben gehad. De 39-jarige man heeft de Nederlandse nationaliteit... en zit al sinds 2014 gevangen op Curaçao voor zijn rol bij een schietpartij. Vermoedelijk gebruikte hij in zijn cel een telefoon... om de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan te sturen...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 De betogers bezetten sinds vanochtend het maagdenhuis... en eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. De UvA deed aangifte, waarna de politie de bezetters opriep om weg te gaan. Inmiddels hebben alle demonstranten het gebied rondom de universiteitsgebouwen verlaten. Oud-minister Zorgdrager gaat toch geen advies geven... over de samenwerking tussen het ministerie van Financiën... en de toeslagenstichting van Prinses Laurentien... De stichting was het niet eens met de aanstelling van Zorgdrager... omdat zij in het verleden als lid van de Raad van State... uitspraken heeft gedaan in het nadeel van toeslagenouders. In een reactie daarop heeft Zorgdrager besloten... dat ze zich terugtrekt als kandidaat regeringscommissaris bij de stichting. De wielerploeg van Mathieu van der Poel gaat aangifte doen... tegen de man die een volle bidon naar zijn hoofd gooide... Dat gebeurde gisteren tijdens de finale van parijs roubaix die de Nederlander voor de derde keer op rij won. De Belgische Wiederploeg noemt het incident gevaarlijk en onaanvaardbaar. Het weer, het koelt af naar een graad of 10. Morgenochtend in het zuidwesten buien bij een graad of 18. Op andere plekken zon en maximaal 23 graden. Dit was het NLW's Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En de A10, de ring bij Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Amstel. Drie kilometer file met tien minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 I'm a musician from Scotland, currently living in The Hague in the Netherlands and you're about to hear my band's new song, Step Outside Phantom Busker is a band that I put together a few years ago when I found out that I was about to become a dad At the time, I was touring a lot with the folk rock band Harmony Glen as well as doing different projects in world music and in jazz. So doing all these different projects, I realized it wasn't going to be possible anymore, not with a little boy on the way, and I decided to cancel absolutely everything and focus just on one band, my new project, Phantom Busker. The song, Step Outside, that you're about to hear is a song that I wrote about stepping out of your comfort zone and kind of, you know, being a rebel in life, not going with the flow, going where everyone else expects you to go, and, but doing your own thing. I really hope that you guys listening enjoy the song and a huge thank you to Marcel for playing it and I guess there's nothing left to do but play it loud. <laughs>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 Concertagenda. En vanavond is weer tijd voor een van Play Loud's laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma. Speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel op Nieuwe opkomende als oudgediende acts. ex die ons mooie metal-landje rijk is. De komende twee uur hoor je dus weer een maandoverzicht. Ditmaal met maart-releases van een grote selectie opkomende... maar ook oudgediende metalbands. metal-bands. De vaste Play Loud-luisteraar weet het natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending en uur stevig begin met de uuropener en dat sinds kort ook meteen de single van de maand is. En speciaal wordt aangekondigd middels een persoonlijke boodschap... waarmee betreffende band hiermee extra in het zonnetje wordt gezet. Elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen. En deze maand was het de beurt aan de in Den Haag gevestigde hardrockband... een phantom basker van de Schotse muzikant David McGregor... en de single Step Outside, afkomstig van de op 1... Oktober vorig jaar verscheen EP The Unknown. Geen maartrelease dus, maar omdat hij persoonlijk contact zocht... en mij attendeerde op zijn EP, wilde ik hem toch even in het zonnetje zetten. Je hoorde hem net zelf natuurlijk met zijn persoonlijke verhaal over dit nummer. David, thanks so much for your input and good luck with Phantom Busker. I wish you all the best. Ook de volgende band liet mij weten een nieuw nummer te hebben gereleased... en bij Play It Loud geven iedereen die ons benadert of net iets nieuws hebben uitgebracht... natuurlijk graag Airplay. Zo ook de uit de Noordkop komende punkband... het systeem van de gebroeders Dirk en René Wolter. Gerry Duin en Hans van Loon. De band maakte ooit Engelstalige rock en metal... maar besloten het roer om te gooien... en voor Nederlandstalige punkrock te gaan. De muziek van het systeem lijkt een beetje op de rachende mannen... en tekstueel voert humor vooral de boventoon... en zijn serieuze teksten volgens de band niet nodig. Zo lieten ze dit al uh, horen in hun eerste single Sla me dan' die ik al eens had gedraaid in een van de Dutch Fury-uitzendingen. Maar heeft de band onlangs nog hun nieuwste single Op Je Brood... op 27 februari met De Wereld gedeeld? En deze hoor je ook, ook ondanks... Dat het geen maart release is van deze heren, natuurlijk bij Play It Loud Dutch Fury. ZFM Zandvoort Hey, wij zijn Unnerve en 13 juni komt onze nieuwe EP Prosperity uit. En wij gaan dit vieren door op dezelfde avond, vrijdag 13 juni, een release party te geven bij Musicon in Den Haag. Samen met de bands Provisional en Mine Canary. De dag erna, zaterdag 14 juni, spelen wij bij Laterstaan in Zoetermeer. Samen met nog twee supportbands. Begin maart hebben wij de eerste single van de EP uitgebracht en die willen we nu graag aan jullie laten horen. Dus hier is A Nerve met No Longer Human. The cat sat on Noord-Holland reizen we een stuk zuidelijker af naar Zoetermeer, waar de alternative metal band, een nerf die we aansluitend hoorden vandaan komt. De band haalt zijn uiteenlopende muzikale invloeden uit onder andere groove metal en mathcore tot aan 90s grunge en heeft een vrij unieke sound die chaotisch kan zijn, soms melancholisch maar vooral alles verwoestend is. Gewapend met vier ervaren muzikanten uit verschillende bands zoals I'll Get By, Down With The System, Kid Harlequin, Disaster Crew en Happy Thoughts brengt een nerf chaos in de tent met energieke optredens en slopende muziek. In 24 heeft een nerf hun debuut EP Turmoil uitgebracht samen met twee losse singles. En van hun aankomende tweede EP hoorden we dus net op 5 maart verschenen zojuist gedraaide single No Longer Human dat door de band zelf is geïntroduceerd. Ook jullie weer bedankt voor de importeren. En voor de volgende band reizen we nog verder zuidelijk waar we de uit Rotterdam en Eindhoven komende vierkoppige band Reformers treffen die ook alweer een aantal jaar aanwezig is in de scene. Na nou, hun debuut EP Reform Rebuild uit 2022 hun deelname aan de popronde datzelfde jaar de in 2023 uitgebrachte singles Hive Mind en Oblivion. En het vorig jaar verschenen nummer Venomous met de band Changing Tides. Kwam de band op 5 maart met het eerste voorproefje getiteld Refraction afkomstig van hun komende eerste langspeler Voyages. Dat is dus op 1 juni gevierd zal worden met een release show in de 013 met Changing Tides en Torn from Oblivion. De band zei het volgende over. De single Refraction is een nummer over herstel na een periode van trauma-overslaving. beschrijft de mentale strijd en de donkere hoeken van je gedachten waarin je gevangen kunt zitten. Maar uiteindelijk draait het om ...losbreken om dat moment waarop je weer licht ziet na een uitzichtloze tijd. Ik heb de heren ook bereid gevonden wat over hun band en het nummer met ons te delen. Onwijs bedankt hiervoor en tot volgende maand. Refraction hoor je ook natuurlijk bij Dutch Fury. Hey, Mark van Reformist hier. Reformist is een vierkoppige moderne metalband afkomstig uit regio Rotterdam en Eindhoven. Onze muziek is te omschrijven als progressive, groovy en catchy metal. Je hebt ons live kunnen zien in verschillende campodia in Nederland... Tijdens de popronde in 2022 of afgelopen jaar op Baruch Open Air. Eind volgende maand brengen we onze full-length debut album Voyages uit. Met erop 10 diverse metternummers. Op zondag 1 juni vieren wij dit met onze albumrelease show bij 013 Tilburg. Dat mag je niet missen. Koop je kaartje via 013.nl slash reformist. Hier volgt de eerste single van ons album Refraction. Veel plezier! There's a pain in my head, they pull on my chains, reminding me of the ache, dragging me into the dead Tell me this isn't my past. No matter how long I can fight it, I am still tethered to the pain. Still tethered to the pain. Look at me FM, sommige Reconstruction To display what I cannot feel A perfect reproduction In het Hoofd in Rotterdam namen nou, een bezoekje aan onze hoofdstad Amsterdam... waar we Gallimash net troffen. En Gallimash is een nieuwe moderne metalband... die invloeden haalt uit metalcore, hardcore punk en moderne death metal. En de grote riffs van Chimera, de vocalen van Lamp of God... en de chugs van Kublai Khan, Tex, die ex met elkaar mengen voor... Gallamesh draait het dus allemaal om hun energieke live de intensiteit brengen, zweten en podia in puin achterlaten. In de zomer van 2024 bracht de band hun debut EP Conditioned Part 1 uit die maatschappelijk relevante thema's aansnijdt en reflecteert op de menselijke conditie en maatschappelijke structuren. De EP is nog maar het begin en we hoeven niet lang te wachten tot Conditioned Part 2 volgt want op 5 maart heeft de band dus ons verblijt met hun nieuwste single The Lotus die we net hoorden. En van de Metalcore van Gallamesh maken we een klein stapje richting bruutheid dankzij de deathcore van Torn from Oblivion. Dat invloeden heeft van zowel de hardcore als de deathcore scene. Denk hierbij aan de agressie van hardcore en mix dat met de sound van complexiteit van deathcore. De vijf jonge heren willen namelijk niets liever dan de metal scene op zijn kop zetten met slopende breakdowns en agressieve verses. Dat deden ze in 2022 met hun debuut EP The Extinction en hetzelfde jaar nog met de split EP Convergence met Changing Tides. Sindsdien heeft de band niet stilgezeten, want na vele shows gespeeld te hebben in 2023 bracht de band de ene na de andere single uit in aanloop naar hun nieuwe EP Transcend, wiens release op 28 maart werd gevierd in de Hall of Fame met hun Deathcore-vrienden Braces, Deep Root en Sugar Spine. En voor de laatste single, Fraud, dat lyrisch gezien de strijd onderzoekt, je ware gevoelens te verbergen om te voorkomen dat je anderen kwetst, werkte de band samen met Alma Alizadeh van For I Am King, die inmiddels ook gestopt is. En deze single verscheen op 19 maart en je hoort hem nu.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 Crippled Reality hoorden we van de prog post-metal band Inner Cabala uit Groningen. De band startte in 2022 in Groningen en creëerde hun eigen muziek en geluiden met invloeden van bands als Mogwai, Lepras, Russian Circles en Brutus. Hun muziek combineert energieke riffs en rustige ballads, hypnotiserende melodieën en donkere sferen, rustige breaks en muren van geluid. Crippled Reality is een van de eerste creaties als band waarin ze hun sound en richting vonden en de laatste single voor de release van hun debuutalbum We Are Solitude, dat op 4 april uitkwam en werd gevierd met een release show in Café de Walrus. Het thema van het album gaat over hoe we het leven in een wereld vol individuen, waarin leven in een wereld vol individuen, sorry, maar in werkelijkheid voelen we ons allemaal alleen. Vandaar de titel We Are Solitude. De band neemt de luisteraar mee op zijn eigen reizen waar we samen iemands relatie met de maatschappij, goddelijkheid, de realiteit om ons heen, de dood en natuurlijk de liefde kunnen verkennen. Na hun Bionic Swarm debuutalbum uit 2021 en de Silent Call EP uit 2023 keerde de in NSGD gevestigde progressieve trash metal band Cryptosis terug met hun machtig ontzagwekkende tweede album, Celestial Death, dat op 7 maart is uitgekomen via Century Media Records. De ere van deze release release de band hun vierde en laatste single Ascending. Dit nummer duikt in een toekomst waarin de mensheid haar bewustzijn uploadt naar een enorme digitale cloud, waardoor de grenzen tussen realiteit en virtueel bestaan vervagen. Ascending vangt zowel de aantrekkingskracht als de verontrustende gevolgen van deze technologische sprong. Het reflecteert op de spookachtige bestendigheid van een leven losgekoppeld van de fysieke wereld. Muzikaal gezien mengt het etherische melodieën... met gestage old-school ritmes... en bouwt het op naar een episch hoogtepunt... aan het einde van het nummer. Dit nummer markeert een krachtige afsluiting van de reis... die leidt naar Celestial Death. Een album dat donkerder, zwaarder en sfeervoller is... dan alles wat we eerder hebben gedaan. Avond. Play it loud. Op hey allemaal, wij zijn Cellopix, een Trash Metal Band uit het noorden van Limburg. En zo dadelijk hoor je een van onze nieuwste singles, Evolution of the Soul. Deze track is een voorproefje van ons debuutalbum dat in mei uitkomt. Verwacht in bak een Old School Trash met een moderne twist. Snel en lekker agressief. Alvast bedankt voor het luisteren en hopelijk zien we jullie bij een van onze shows. Kurtosis draaide ik de trash metal band picks dat invloeden uit de vroege jaren 80 gebruikt. Met hun laatste single Evolution of the Soul, aangekondigd door de heren zelf. Met een klankje basgeluid en zware vervormde gitaren brengen ze de oude westerse trash metal terug naar het heden. Na het uitbrengen van een EP in 2022 en twee singles in 2024... wil de band dus in 2025 hun debuutalbum uitbrengen. En deze gaan we daar zeker op terugvinden. En voor ik zo verder ga met alweer het laatste blokje metal releases van eigen bodem... in de maand maart heb ik eerst, zoals altijd, de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 En ik had het net al aangekondigd, For I Am King gaat stoppen. Zo heeft de band op 8 april bekendgemaakt. Het was geen makkelijke beslissing, maar het voelt als het juiste moment om los te laten. Met liefde op onze eigen voorwaarden en met dankbaarheid in onze harten. Het boek is niet direct gesloten, want er wordt nog gewerkt aan een aantal afscheidsshows. For I Am King bracht in 2014 de eerste EP Revengeance uit. Twee jaar later gevolgd door een volledig album getiteld Demons. In totaal kwamen er drie albums en diverse singles uit van de dame en heren. De Duitse metalcore -aanvoerders van Heaven Shall Burn komen met een nieuwe plaat. Op 27 juni zal het tiende studioalbum Heimat het levenslicht zien via Century Media Records. De plaat bevat een gastbijdrage van Killswitch Engage frontman Jesse Leach. We verwachten de eerste single op niet al te lange termijn. Deze zomer is Heaven Shall Burn te zien op diverse festivals, waaronder Jera On Air, Gaspop Metal Meeting, Rock m Ring, Rock in Park, Copenhagen en Rock Hearts Festival. Er is ook een nieuwe film in de maak, getiteld Metallica Save My Life. In deze nieuwe documentaire staat centraal wat met Metallica betekent voor de fans. Maar ook de bandleden komen natuurlijk aan bod. De film wordt geregisseerd door Jonas Ekerlund die al diverse videoclips voor Metallica maakte. Maar ook voor onder andere Ramstein, U2, Madonna, Queens of the Stone Age en Lady Gaga. Wat de exacte releasedatum is, is nog niet bekend. De mannen van Sodom houden wel van een fikje stoken, want de nieuwe plaat heet the Arsonist, de Arsonist. Opvolger van de voor, de voor het vijf jaar oude Genesis 19, verscheent op 27 juni via Steam Hammer Records. Voor wie uh, dat te ver weg is, kan nu alvast klaarmaken en vermaken met de eerste single Trigger Discipline. En dat waren de metalnieuwtjes weer even voor deze week. de komende twee weken zijn er in verband met een bandinterview en mijn vakantie geen metalnieuws of concertagenda te horen. Maar pas in de eerste week van mei weer wel. Voor nu gaan we dus zoals gezegd verder met het laatste blokje van dit eerste uur beginnen met het vijfkoppige Terra Down. Die met liefde voor harmonie, experimentele techniek en een vleugje theateriale moderne metal maakt met een vleugje vintage elementen. Kracht vermengd met emotie, een groovy melodieuze death metal band, maar ook zoveel meer. Down combineert veel, uh, verschillende genres tot een eigen geluid. Een eenheid op het podium, een eenheid als geheel. Dat is waar Down voor staat. Hun reis begon in 2016 met als hoogtepunt hun optreden op wakken open air in 2019. Kort erop volgde de release van de debuutalbum Judgment in 2020. In 2023 bracht Down hun revival met de release van de EP Checkmate. Deze release vertelt een persoonlijk verhaal over het verliezen van controle en het overwinnen van fysieke en mentale ziekte. Sinds de EP brachten band vier nieuwe singles uit, waarvan op 14 maart hun laatste single, The Failure in Me komt er een nieuwe EP of album aan we houden de band in de gaten, Failure in Me hoor je nu bij Dutch Fury ZFM het Their own path beyond the walls of the Holy Lands Exile will be, for they didn't bow Freedom shall be, as they stand on their own En tot slot hoorden we de internationale black metal band Aaron Angmar. Dat een unieke mix van Europese black metal maakt. Met invloed uit Noord en Zuid. Die hoorden ze met op 5 maart gereleaste nieuwe single Crown of the Gods. Van en op 21 maart geschenen nieuwe album Ordo Diabolicum. Tot zo in het tweede uur. Met meer metal van eigen bodem gereleaste nummers in maart. Blijf luisteren. Tot zo.